De Radio 1 Robert van Brakel en Jack van Gelder. In ons mediaforum nu sportverslaggever Bart Vlietstra... en politiek commentator Kees Boonman. Over een minuut of tien vertrekken de renners... voor hun laatste etappe van Rambouillet naar Parijs. Onze laatste middag Tour de France is begonnen. Jack. Eerst het nieuws en een beeldje koket met Judy Stuminski. Het Internationaal Monetair Fonds wil geen hulp meer geven aan Griekenland. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Het IMF heeft de Europese leiders in Brussel op de hoogte gebracht van het besluit. Als dat klopt, dan kan Griekenland in augustus of september... niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Dan volgt mogelijk een vertrek van Griekenland uit de euro. In een reactie zegt minister De Jager dat Nederland het bericht van de Trojka-afwacht... SP en PVV willen opheldering van het kabinet over het artikel in Der Spiegel. De Noorse premier Stoltenberg heeft in Oslo een krans gelegd... ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Oslo. Vanmiddag legt hij een krans op het eiland Utria. Daar schoot Anders Breivik een jaar geleden 77 mensen dood. In heel Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen. Premier Stoltenberg hield vanochtend een toespraak. Correspondent Rolien Kreton. Hij legde vooral de aandacht op uh, de saamhorigheid van de Nooren. Dus hij zei van ondanks die nationale tragedie uh, zijn we toch in staat geweest om, om de eenheid te bewaren. Uh, er is ook een herdenkingsdienst in de Oslo Domkerk geweest met de Noorse koning, koningin. Uh, ja, en daar werd ook uh, natuurlijk werden herinneringen naar boven gehaald, maar werd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 met iets wat leek op een vuurwapen. Het personeel moest geld afgeven. De politie over de buit. Een deel van de buit hebben de verdachten op straat laten vallen... in alle commotie die ontstond uiteraard... Uh, na aanleiding van die achtervolging. En vandaag hebben we bij de derde verdachte in de woning... een aanzienlijk geldbedrag aangetroffen. Verder uh, onderzoek zal uit moeten wijzen... of dat ook het ontbrekende deel is van de buit. De afgelopen dagen zijn meer dan 30.000 Syriërs... voor het geweld in hun land naar Libanon gevlucht. Dat meldt het Rode Kruis...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 Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en oplopende temperaturen. Ook daarna blijft het warm en zonnig. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Zomer. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens en relatie.nl. Weer een relatie? Mens en relatie.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jack van Gelder en Robert van Brakel. Daar gaat de vuist op. Bradley Wiggins wint de tijdrit. I just wanted to go out of a bank, you know, I felt fantastic out there. And... Ja, zulke verschillen, super. Hij wint niet alleen de tijdrit, hij wint ook de Tour de Your whole life to get to this point is kind of a defining moment in your life. Team Saai heeft de Tour helemaal in handen gehad. kan saai zijn, maar ja, je kunt er ook gewoon heel veel bewondering voor hebben. Ik denk het wel dat het dik verdiend is, denk je niet? Goedemiddag, straks het mediaforum over het vertrek van Rupert Murdoch uit zijn krantenconcern. Maar we gaan eerst naar Frankrijk, Guido. De renners zijn net gestart. Ja, grappig. En uh, Rupert Murdoch werd gisteren nog genoemd als een van de inzittenden van de wagen van Team Sky. Uh, de, de ploeg van de gele truiwinnaar. Wat natuurlijk Sky B, Sky B, eigendom van Rupert Murdoch. Maar goed, dat terzijde. De renners zijn net echt op dit moment vertrokken uit Rambouillet. We doen dat voorlopig nog heel erg rustig aan. Zal trouwens de eerste twee uur ook nog wel zo verlopen. Maar we zijn bezig met het défilé. De officieuze start langs die prachtige kastelen en prachtige tuinen een Mooie waterpartijen daar in Rambouillet... waar die renners dan zo heel rustig langs mogen rijden. Natuurlijk veel publiek daar. En de truien op een rijtje. De gele trui van Bradley Wiggins. De groene trui van Peter Sagan. Veclair in de bolletjestrui En TJ van Garderen in de witte trui. En zo gaat hij de hele optocht langzamerhand straks Rambouillet uit. Totdat ze in Parijs aankomen. En dan wordt er serieus gekoerst. Op weg met Sportzomer Tour de France. Dimanche 22 juillet. 20e étape, Rambouillet, Paris-Champs-Élysées. Ici, Sports Homer Tour de France, le spectacle de Radio 1 Jawel hoor, hij wint de etappe. Die twee die moeten het gaan uitvechten. En dan uh, gaan we eens dus even kijken, als die niet de hek gereden wordt. Dat zijn de twee mannen die het moeten gaan doen. Wat doet hij dat toch knap, zeg? Enorm goed. Het zou toch wat zijn, zeg, als hij hier gaat winnen. Hij juicht, hij juicht, hij juicht. Wat een fitness hier. De toren. Hij pakt hier zo'n overwinning en luisteren naar dat publiek. Even frutselen met een kettingje met het oortje. En nu komt hij over de streep. Hij kan het bijna niet geloven. Hij pakt weer een eet toeretappe. Wie verliest hier het eerste zijn geduld. Wie gaat hier het eerst breken? Wie gaat de sprint aan? En hij gaat de etappe winnen. Ja hoor, hij is trots op deze overwinning. Hier komen ze over de streep. En hij gaat de etappe winnen. Hij juicht, hij juicht, hij juicht. En dan trekken al die andere mannen die trekken door. De mannen die hem los hebben gereden. Even kijken wat het verschil is. Het verschil is niet groot hoor. weg blijven ze niet weg. En dan moeten ze toch in dat peloton gaan rijden. En gaat die dan gewoon helemaal in zijn eentje doen? Hij heeft het helemaal alleen gedaan in deze sprint. Ja hoor, hij is trots op deze overwinning. Hier komen ze over de streep. Wat een geweldige finale! Ja, zo doen we dat hier. Even drie weken tour samenvatten. Prachtige instrumentale muziek. En daar uh, het commentaar van uh, de equipe in uh, Frankrijk uh, bij de hoogtepunten van de uitspraken. Wat horen we op de achtergrond? Dat zijn de motoren. De auto's, denk ik. Ik, ik mag nu mag, ik mag het het 1, over, want anders zit ja. ik weer bij de tandarts. Tiende, uh, tiende van de 20 Formule 1-race van dit seizoen uh, zit, uh, is vandaag uh, op het circuit van Hockenheim. De grote prijs van Duitsland. Met uh, onverwachte problemen. Vier uur voor de start rond de wagens van Red Bull. Wat is daar uh, aan de hand, Hans van Lozenoord? Ja, de, de technische stewards van de, van de Autosportfederatie hebben een, uh, bij de motoren, de Renault-motoren van uh, Vettel en Webber, gevonden dat er iets met de afstelling veranderd was. Dat ze koppel kregen op een ander moment. Het toerental beïnvloed was en niet overeenkwam met de opgave die eerder is gedaan. En ja, en als iets buiten het reglement dreigt te vallen, dan heb je meteen natuurlijk uh, ja, Keet aan, uh, aan de knikker daar. Het is wel gezegd nu voor die start dat er voorlopig even niets gaat gebeuren voor deze wedstrijd. De coureurs kunnen gewoon deze race rijden. En we Waarschijnlijk hebben de handige ingenieurs van Red Bull Renault een klein gaatje gevonden in de wetgeving van het technisch reglement en daar handig van geprofiteerd. Dus dat is de stand van zaken op dit moment. Vettel kan gewoon rijden, Mark Webber ook. Vettel op dit moment zit in de vierde ronde en Vettel zit op dit moment op de tweede plaats vlak achter Alonso, die is als snelste gestart. En Mark Webber zit wat verder naar achteren in zevende positie, maar dat komt omdat hij bij de start vijf plaatsen is teruggezet, omdat hij tijdens de training een versnellingsbak is gewisseld. Ja, en dat valt allemaal wel netjes binnen de regels. Dat is allemaal keurig van tevoren afgesproken. Maar het is al voldoende gebeurd, die eerste paar ronden. Want we hebben de nodige prominente Formule 1 coureurs al aan de pitch gehad. Een massa met een lekke band. Hij kwam in aanraking met Grosjean meteen al in de eerste ronde. Maar ook Lewis Hamilton is in de pitch geweest. Hij heeft ook vier nieuwe banden gehaald. En dat betekent dat hij helemaal uit de top is weggeslagen. Aan de leiding op dit moment nog Alonso. Zwaar onder druk van Vettel. Daarachter Michel. El Schumacher, Hulkenberg, ja, drie Duitsers bij de eerste vier. Daar lusten ze hier in Hockenheim wel pap van natuurlijk. Vijfde Butten, zesde Maldonado en zevende Webber. Theo Plasjaar, honkbal, Nederland, Verenigde Staten. Nederland komt niet op het podium als het zo doorgaat. Want het is inmiddels na zeven volledig innings 4-1 geworden voor de Amerikanen. Merkwaardig punt, dat vierde punt. Lorenzen kreeg vier wijd, mocht daarna door schijn doorlopen naar het tweede honk. En op een wilde worp kon hij uiteindelijk de 4-1 over het thuisplaat brengen. Makkelijk punt dus. En het was de bondscoach Farley die zich buitengewoon kwaad maakte... over die schijnsituatie aangegeven door de scheidsrechter Van Heiningen. Hij bleef maar mekkeren. En Van Heiningen, de Nederlandse scheidsrechter... stuurde de bondscoach Farley weg uit het veld. Een schande toch wel vanmiddag. Een vlekje op deze wedstrijd. En die 4-1 staat inmiddels op het bord tussen Nederland en Amerika. Het is een goed team. De beste college studenten van Amerika. Nederland is weliswaar wereldkampioen, maar heeft toch uh, kennelijk de buitenlanders nodig om deze Amerikanen te kunnen verslaan. Maar die zijn er niet, zodat we nog twee slagbeurten hebben om te kijken of Nederland de schade wellicht iets uh, draaglijker kan maken dan de 4-1 die op dit moment op het uh, bord staat. Nee, het gaat ze niet lukken. Het is hier stil in Haarlem. 4-1 achter tegen Amerika. Trio, je hebt het erover over gehad. Is er al champagne in de wagen? <laughs> nou, in de wagen is nog niet. Maar hier op de tribune wel. De Britten zijn ze juist langsgekomen. Uh, ja, een van de commentatoren. Uh, ja, Britser kun je ze niet krijgen. Every inch. Ja, uh, yeah, een in Englishman, om het zo maar te zeggen. Die kwam zojuist een uh, weliswaar heel klein uh, plastic bekertje brengen. Maar er zit toch echt champagne in hoor. En geen uh, B-merk, maar gewoon goed. Inderdaad, zoiets dus. <lacht> hey, proost jongens. Ja, proost. Dan, dan gaan we op toosten. Maar we like wachten well. nog even op de collega. Want die gaat zo meteen. Uh, gaat hij waarschijnlijk echt toosten. Nou, Bradley Wiggins zie ik daar rijden. Zit daar op de fiets naast Peter Sack. Ik zei het al, die truien bij elkaar, dat is natuurlijk voor het bekende plaatje. Die vier winnaars van de belangrijke truien, de leiderstruien in de Tour, die mogen dan een beetje naast elkaar rijden. We hebben ook eens een keer een jaar gezien dat Lens Armstrong met zijn ploeg een hele rare actie ging doen. Toen gingen ze van shirtje wisselen en toen bleek ineens dat ze een actieshirt hadden. Uiteraard voor een goed doel, maar dat was niet toegestaan en toen grepen de juryleden grepen in. En toen moesten ze die shirts weer uittrekken en weer hun originele shirts van de eigen ploeg moesten ze weer aantrekken. Maar goed, geen gedonder vandaag. Ik kan me ook niet voorstellen dat Wiggins iets geks gaat doen nog. Want zo, uh, ja, exc excentriek is hij nou ook weer niet. Maar hij rijdt daar voorlopig vooraan, hoor. Uh, Vuckler links, dan uh, Peter Sagan, dan is het uh, Bradley Wiggins en dan die TJ van Garderen. De mannen die straks ook zeker weten dat ze hier op het podium mogen komen staan. Waarom dan nog deze etappe, zou je zeggen? Het is uh, altijd mooi natuurlijk om uh, in Parijs sowieso even langs dat publiek te denderen... met uh, die achterhondjes die ze dan nog voor de boeg hebben. En geloof me, hoor, dan gaat het hard tussen de vijf. En de 60 kilometer per uur. En natuurlijk uiteindelijk die ultieme sprint. Iedereen, al die sprinters, willen hier op de Champs-Élysées winnen. Want als je hier hebt gewonnen als sprinter, dan ben je een uh, grote. Nou gaan we proosten hoor met de Engelsen. Cheers! Cheers, hoor. Cheers. Uh -huh. En voici une formidable chanson française. Je vient pas en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 Mais porte la chance que j'ai, ceux que t'aimes pas, je les verrai plus. Tu verras cette fois-ci je change les mêmes si tu m'as jamais vraiment cru. J'ai trop, le cœur en bandoulière Et le corps aux objets perdus Je préfère encore tout foutre en l'air que d'être sûr que c'est foutu Alors laisse-moi faire Dang. Denk, denk, denk van Christophe Mey. Ja, oh ja zo is prachtig, ja. nog even na. Uh, nou, dat is een uh, prachtig Frans chanson. Oh, het Mediaforum uh, is aan zet. Mediaforum met journalist Bart Vlietstra van Nieuwsport, met politiek journalist Kees Bowman, heren. Fijn dat jullie er zijn. Welkom. Goedemiddag. zullen eens kijken naar Rupert Murdoch. Bekend is dat hij eh, als media magnaat zich terugtrekt... uit het bestuur van een aantal Britse en Amerikaanse kranten. Was dit een, uh, was dit een, uh, een weg die hij moest gaan? Wat denk je, Bart? Hij kon geen kant op natuurlijk. Hij besmeerde het hele concern met uh, wat er allemaal gebeurd is natuurlijk. Want zijn kranten en News of the World natuurlijk met name. Ja. En uh, ja, die zo snel mogelijk weg. Het heeft nog lang geduurd, vind ik eigenlijk. Maar ze zeggen als officiële verklaring, dit moest je doen. Het bedrijf moest, uh, moest worden, worden gesplitst. Hè? En uh, ja, dan krijg je ook weer uh, allerlei andere afdelingen. En dan kun je niet uh, deze man aan het hoofd laten. Nee, nee, klopt. Nou ja, dat zal het dekmantel zijn. Maar goed, uh, de positie was uh, totaal onhoudbaar. Er was, uh, was, was geen redder meer aan. Totaal besmeurd. En, uh, oh, ja, gewezen. Bepaalde... Maar, maar verandert er wat, Kees, met zijn weggaan? Nou, dat is nu uh, eigenlijk de grote vraag. Kijk, dat weg zijn, uh, weggaan van hem, dat was inderdaad onvermijdelijk. Moet wel bijgezegd worden dat hij 81 is. En uh, hij moest weg omdat uh, hij het gevaar liep... Uh, of liever gezegd dat het concern het gevaar liep... als hij zou blijven dat het hele concern uiteen zou vallen... of liever gezegd zou imploderen... En er wordt ook een heel groot onderzoek gedaan in Engeland... de Levinson-inquiry naar journalistiek gedrag. En de aanleiding daarvoor is het gedrag van journalisten... van uh, mensen werkend bij dat Murdoch-concern. Dus hij, om dat bedrijf te redden is hij, uh, is hij uh, weggegaan. En of het iets gaat veranderen, ja dat moet uit het gedrag van journalisten gaan blijken. Uh, de ethische waarden en normen bij sommige tabloids in Engeland... Uh, dat zullen we ook wel weer merken bij de Olympische Spelen. Ja. Hè? Schandaaltjes die in sommige bladen staan. Um, ja, die hebben wel uh, soms grensoverschreden met afluisteren... met mensen omkopen, met mensen betalen voor informatie... vooral van uh, celebrities. En, uh, chanteren. Chanteren. Ja. Maar goed, we moeten wel weten... die Murdoch uh, wordt nu een beetje afgeschilderd als een schooier. Ik was van de week in Londen. en was toevallig bij een bijeenkomst ook hierover... Hè, over de positie van de journalistiek daar... En uh, Murdoch is iemand die uh, Sky in bezit heeft... maar ook iemand die de Wall Street Journal in bezit ja, heeft. Ze zeggen toch, he owns the news. He owns the news, dat is een biografie yeah. over hem geschreven. Um, maar hij bezit die tabloids. De Sun, nou één blad. Hè, News of the World is opgeheven. Uh, maar de Times, ik heb hem hier uh, voor me liggen, of de Sunday Times. Die journalisten zijn doodsbang dat daar iets met het bedrijf misgaat. Want die Times en de Sunday Times, de beroemde krant. Maakt vreselijk veel verlies. Maar wordt betaald door die Murdoch, die vreselijk veel winst maakt. Met die uh, Yellow press, zoals dat ja. dan genoemd wordt. Dus er zitten wel meer kanten aan. Pers, ja. yes, Persconcentratie, hè? Dat, ja. Maar goed, dat, dat zie je niet ja. alleen daar. Dat is in Nederland natuurlijk ook het geval. om naar Nederland over te waaien, ja. ben ik bang. Nou ja, ah, ja het is met... toch al zo. Als je ziet wat er helemaal met de regio gebeurt, En alle regio-kranten. Ja. zijn onthoofd. Ja. het hoofd, ja. de zelfstandige regio -kranten. hele regionale pers van Wegener, ja. ja. ja. die ook trouwens in Britse handen is, staat, ja. uh, zoals dat heet, in de etalage. Ja. En Telegraaf aast erop. Ja. Ja. En uh, straks hebben we nog maar uh, twee kranten eigenaar. Ja. Het schuift allemaal ook op richting internet en uh, op zich prima. Maar ja, de mensen die daar uh, ja, de pagina's vullen... dat, dat is uh, dramatisch, vind ik, de laatste tijd. Dus kijk ja. naar sommige websites van kranten... Die, die, die gooien alles er maar op, of het klopt of niet. Ze gooien wat aanhalingstekens bij en het is weer nieuws. Of het klopt ja, ja, of niet, er wordt en, niks meer gecheckt. Maar het volgende mening gaat ermee verder. Ja. Dat is nog het ergste. Internet. Ja, men, gaat ja. Er gewoon, men neemt dan iets wat, wat een berichtje is, ja. gewoon ja. weer over, en dat Twitter. wordt weer de, de basis van een, een volgend iets. En ja. dat apt maar door. Een, een collega over, van mij uh, van Nieuwsport, Edwin Stuijs, die had toevallig op Twitter uh, een dingetje, een proefballonnetje opgelaten van, uh, van Gaal, benaderd van de SAR. Ja. En uh, ad.nl pakt het op en voetbalzone en al die sites. Het is ineens een, een, een nieuws, en een hoax, zeg maar. Ja, ja het ook... maar het komt om... Uh, er is natuurlijk ook angst van de journalistiek. En we moeten ook naar onszelf kijken. Het is de factor tijd. Dat is de grootste concurrent. Wij zijn als de dood te laten zijn met nieuws. Met name door Twitter. Ja. Je kan uh, desinformatie verspreiden. Ja. En dan worden ze vervolgens opgepikt door anderen. En dan wordt het nieuws. En dan is het een drama voor degene die het ja. betreft... om dat weer recht te breien. Maar wij zijn doodsbang... Iets, uh, uh, iets te missen nee. en even een telefoontje daarover. Maar erg is dat ze niet worden afgestraft voor een onbetrouwbaarheid. Ik bedoel een kanaar telt niet meer. Vroeger werd je aan de ontslagen. De... Ja, werd je natuurlijk. Misschien tijdje voor. En en nee. nu uh, ja, oh het klopt niet. Nou ja, we gaan door naar het nou volgende ja, bericht Over we te... klikscoren. Eén van de duidelijkste voorbeelden was ooit met Rob Fleur die op de voorpagina ja. van het ja. Pro meldde dat Jonk ja. en Bergkamp naar Juventus ja. gingen en het bleek naar Inter zijn. Dat heeft hem uiteindelijk zijn job gekost. Tegenwoordig schijn je allerlei, dat klopt. Kanaars te mogen maken Ja, sorry. Ja. dan is het weer over. Ja. Maar is er nog genoeg concentratie uh, aan de ene kant... en aan de andere kant bij kranten? Is dat nog genoeg onderscheidend? Als ik naar de sportsjournalistiek kijk. Hè. Ik, ben, ik ben een oudere man in jullie circuit... waar, jij, waar ik jou natuurlijk ook vaak zie. Ja. Vroeger was het not done dat een... Journalist van de Volkskrant, at met iemand van het AD, dan wel van de Telegraaf. En nu is het allemaal bewijsmaken. Nu wisselen en, jullie toch gegevens, gegevens uit? Eh, ja, ja, dus ik, ik, nou, ik vind het ontzettend. Kwotjes? Ik vind, ik vind nee, totaal niet. Nee? Nee? nee, ik vind het wel een beetje kliek. En ik kan me voorstellen dat het toch anders is oh. dan vroeger. Ja. ja, het is. Ik kan niet ontkennen dat het vaak gezellig is op die eindtoernooien. <laughs> Al moet ik zeggen dat sommige kranten zich daar wel heel erg van distanceren ja. worden, de grootste kranten zeg maar. Maar daar blijft het ook echt bij. Je blijft mekaar als concurrenten en als er iemand ineens gebeld wordt, dan zie je ineens iemand naar Weglopen. buiten lopen om uh om zijn eigen nieuws voor zich te houden. Dus dat is niet het geval, dat geloof nou, ik niet. Maar daar is het waar... af en toe toch een beetje closed shop. Hè? Want als je nou toevallig niet tot die sportpers behoort... en je wil opnames maken in het Feyenoordstadion... Nou, nou je probeer je Dat voor elkaar te krijgen, Bart. Ja. Dus dat hebben jullie allemaal onder elkaar hartstikke goed in Ja, maar Kees, niet alleen, niet alleen zij, de, de sportjournalisten... zou ik nu maar generaliserend Maar wat dacht je van, van de persvoorlichters van stadions... Ja. van clubs, van, ja. uh, van nationale bonden? Eén grote, ja. grote Dat ja. is toch ellendig om mee te Wij Bijna moeten politieke dealen. journalistiek. Ja, ja. Nou, dat is vind makkelijker het, denk ik in de politiek. Ik dat vind het, het in de voetballerij nog wel meevallen. Ik, ik kom heel vaak bij Ajax en ja sinds Miel Brinkhuis, ja. daar zeg maar. De perschef, is. Wordt dat allemaal echt goed geregeld? Onze bij Klaas-Jan wordt dat op Salazar zich. was ook goed bij PSV bijvoorbeeld. Ja, vond ik ja. iets minder, maar ja bij, bij de KNVB prima. Bij Feyenoord uh, Richard uh, de ja. ja. Kees, maar jij ik, kijk, kent uit de politiek is. het verschijnsel wat ik ook wel heb meegemaakt in mijn parlementaire tijd. Ik bedoel een parlementair politiek journalist die was niet zozeer afhankelijk, als hij echt goed was in zijn vak... afhankelijk van een voorlichter. Die, had, die belde gewoon de minister, maar dat moest wel relevant zijn. Ja. Of de staatssecretaris of een Kamerlid zelf, die had die, had die voorlichten niet nodig. Nee. Dus zo, dat is nog steeds zo. Gekke, zo werkt het dus blijkbaar nog steeds zo. Het, is, de het wordt steeds lastiger, maar uh, het is nog steeds zo. Ja, werkt het in de sport ook zo? Ja, denk? zeker. Als ja. je de, als je de, de contacten ja. hebt, dan uh, kan je nog steeds uh, tot mensen zelf doordringen. Ja. Maar nu wat er in Amerika gebeurt, is dat een quote die je opneemt, hè, een stukje tekst van een politicus bijvoorbeeld, daar mag niet mee geknipt worden. Nee. Wat vinden we daarvan, Kees? Wat zou dat betekenen voor de politieke verslaggeving in Nederland? Oh, ja, dat is, heel, dat is een heel Dat heeft een Amerikaans krantenconcern, moet ik erbij zeggen, bepaald. Nou ja, ja, het is een heel heel verhaal. Dit heeft natuurlijk wel met die factor tijd te maken, ja. en met Twitter en met internet en zo. Kijk, ik, ik, ik, er zijn twee dingen. Als je het vanuit het standpunt van de politiek bekijkt, dan vind ik een, wat een politicus niet kwijt wil, moet hij niet zeggen. Uh, wij zijn allemaal professionals, wij en die politici ook. En Nederlandse politici kunnen vaak wat minder goed praten dan bijvoorbeeld Britse. He, die praten een kwartier en zijn dan verbaasd dat er maar 15 seconden in het journaal zit. Maar een onderwerp van het journaal duurt vaak niet ja, langer dan 90 jezelf. seconden. Dus ze moeten ze niet ingewikkeld doen. Ja. Als je een quote kwijt wil als politicus ja. van 15 seconden, praat dan 15 seconden. En iets anders is ja, het, het, het, uh, dat, dat politici willen natuurlijk, en de voorlichters, uh, helemaal uh, de berichtgeving ja. beheersen. Ze zouden het liefst ook zelf het onderwerpje monteren. En uh, in kranten willen ze het autoriseren als je een interview geeft. En ja, dat is een... Nou, bij televisie is het al lastig. Hè. Wat gezegd is staat op band. En daar ja. moet je goede afspraken over maken. Zo zenden we het uit. He, alleen bij Willem-Alexander of Koninklijk Huis kan het niet. Die, die monteren het bijna ja. zelf even. En uh, bij kranten het autoriseren van, van de interviews, is een hele discussie. Moeten we dat wel als journalisten ja. accepteren? Maar ja, soms krijg je geen interview. Maar goed, Bart, uh, ja, wat in die politieke. Ik uh, bedoel, als Kees een mooi interview heeft met de minister, moet het wel geautoriseerd worden. Maar dan krijgt hij echt niet zomaar door. Nee, nee. Dat snap ik. Het is alleen uh, beangstigend dat, uh, vind ik dan als journalist, dat uh, publieke figuren steeds meer zelf uh, hun nieuws naar buiten kunnen brengen. Via Twitter, via Twitter, via hun website. Ja. Ja. En gewoon, zoals met Van CDA Persing vandaag. natuurlijk gebeurd is... Ja. Ja, ja, maar, die zet gewoon een statement erop. Er ja. wordt verder niks aan gevraagd, die zegt verder ook niks. En gooit dat statement op zijn website richting Tuurlijk. Arsenal... dat hij uh, ja. uh, hun toekomstvisie niet deelde. En klaar ben je. Ja, maar dat, ja. Nou ja, geef ze eens ongelijk. Ik bedoel, als je de kanalen hebt... Uh, ja, ik vind het wel dat je bij, uh, bij je taak hoort, bij je functie, bij je beroep hoort... dat je inderdaad de persoon nu aan het woord staat. Ja, natuurlijk. Er oh, ja. ontstond toch een klein beetje een antistemming richting hem... ook omdat hij totaal niet met de pers sprak... Ja. En, uh, Mensen gaan er toch doorheen prikken ook. Die, uh, ja. Nou, even iets anders. Uh, media heel belangrijk. Sportevenementen heel belangrijk. De een kan niet zonder het ander. Uh, we hebben een uh, teleurstellende tour, althans voor Nederland in ieder geval. En ook qua spanning hebben we natuurlijk een teleurstellende tour gehad. Stel nou dat er geen programma's zouden zijn die alles zouden coveren. Of stel nou dat er geen voorbeschouwing gemaakt zouden worden. Waar kijken we dan nog naar? Ja, uh, een hele saaie wedstrijd. Ja. En uh, ja, je merkt ook in de programma's, vind ik... dat, dat, dat mensen elkaar de, zichzelf de hele tijd herhalen. En daar ontkom je ook niet aan. En ja, Het ene programma, Tour de Zuur, probeert dat op te lossen met allerlei items. En dat, dat slaat, vind ik, dan aan die kant weer een beetje door. En ja, de avondetappen vind ik dan weer wat saaier. Het is ja, maar lastig. Dat vind ik zo'n gek woord. De laatste tijd valt bij NOS en saai vaak uh, in één zin uh, die twee woorden. Ja. Terwijl ik zoiets heb, als je een journalistiek product maakt... wat moet je dan doen? Moet Marta op tafel gaan staan? Moet hij je nog nee. aan je muts opzetten? Zijn journalistiek goed of hoogte programma's? Ja, dat vind ik ook. En ik ben daar ook een grotere fan van dan uh, wat ze op RTL doen. Alleen ja, ja ik, ik kan wel iets jeugiger, iets leukere items nog. Uh, ik vind nog wel leuker? Hm. Ja, wat is leuker. Uh, ja, precies, wat ja. is leuk iets originelers uh, verzinnen. Ja. Dat nou, ik hoor graag... Uh, uh, nou ja, Kees, wat hij bedoelt, dat is niet die dodelijke ernst van... dit evenement is het belangrijkste ter wereld. Ik bedoel, de, de relativering erin, de knipogen. Uh, jezelf toch eens een keer niet 120 procent serieus neemt. Ja. Nou ja, we dat laten dat we, toch we naar kunnen? onszelf kijken. Zeker. Met, uh, met wat wij nu allemaal uitzenden. Kijk naar je eigen. Ja, <laughs> ja kijk ja, naar, ja, naar je eigen, kijk naar bij. Ja. Ja. Uh, nou ja, overdrijven wij, wij met de sportzomer? Nou, ik denk, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat wij wel een vraag moeten stellen... hoe journalistiek berichten wij over ja. sport en hoe amuserend willen wij voor luisteraars en kijkers uh, zijn. Ik wil graag weten wie er uh, op zijn gezicht valt bij een toeretappe. Wie er voor ligt of wie ja. er omgekocht wordt of wie de doping gebruikt. Ik hoef niet direct uh, te weten welke wijn het beste smaakt... in de streek waar ze nu fietsen, om maar een voorbeeld uh, te noemen. Dus, uh, dus terwijl, terwijl Bart dat ja. dus wel leuk vindt, denk dus, ik. Ja. <laughs> nou, die wij niet zo. Nee, nee maar goed, ja, dat je toch gewoon wat lichte, lichte landen ja. aan Tussendoor, ja. hè. Ik, bedoel, ik vind in Tour de Jour slaan ze echt door. Dat ja. vind ik een wandelende reclamespot zo'n beetje. Maar ja. Nou ja. nou, zoals, gist, zoals gisteren bij, bij Mart Smeets, dat vond ik dan toch een. Uh, moet wel gezegd worden, is vaak kritiek inderdaad op. Wel of niet saai uh, die, die talkshows en, en, en de rol van Smeets, die, het, die beeldvullend ja. is. Uh, maar ik vond het toch leuk om gisteren José de Kouwer, oud uh, nou, uh, uh, ja. ploegleider en, en nu bij de VRT werkend, te horen over uh, de reden waarom Nederlandse uh, wielrenners het zo slecht doen. Ja omdat ze veel te veel nadenken en te intellectualistisch uh, het ja. fietsen benaderen. En ook geen knecht meer voor elkaar willen zijn. Nou, dat vond ik dan nog wel een journalistiek element waar ik meer over zou willen horen. Vind ik dat... jullie ook toen jullie hier het complex binnenreden, dat er een groot bord staat, zomergasten, verwelkomt en die vrienden? Want vanavond is het zover. Is dat voor jullie ook een, een uur uur? Ik heb het helemaal gemist, spandoek, ja. allemaal. Nee, nee, ja. gewoon op een mooi bord, <laughs> op een elektronisch bord ja. stond het. Als okay. je binnenrijdt. Maar ja. goed, los daarvan, je hebt toch niet Zomergast, gemist is dat, dat het iets begint, voor he? jullie. Ja, ik ja? moet eerlijk zeggen dat ik altijd op zonder moet werken. Heb jij je ook ervaring ja, mee, ja. natuurlijk. Ja. Maar ja, opnemen natuurlijk, terugkijken. Ja. En die vrienden uh, heb ik ontzettend veel zin in. Uh, net voor mijn tijd, maar ja, wel een geweldige uh, ja. periode natuurlijk. Uh, ontbolstering van de muziek en... Uh, en het, de groepievorming in Nederland. Nou ja, Kees, ja. ben, ben jij wel lief liefhebber van slow television? Want dit is nou, uh, laten we zeggen, het tegendeel van wat we net beweren... van snel, nee, snel, snel. En, en, en, uh, ja. Niet per se nee. voorstander van slow television, want dan moet je nog langer kijken. Ja, heerlijk. Uh, maar ik vind bijvoorbeeld, uh, de Zomergasten... Ja. is natuurlijk wel het best gehypte ja. programma... Uh, die gaan presenteren, die komen mee. Ja. ja, die ja. Komt, En wij, ik weet nu al dat wij morgen gaan moppen. Nou, die Belg viel toch een beetje tegen. En die Henny Vrienden, ja, ja, ja, nou ja, goed, moeten we daar eigenlijk mee. En die Vrienden... Fragmenten die als je ze leuk vindt wil je ze langer zien en dat kan niet, nee. want dan wordt het onderbroken door een interview. En als het interview leuk is, dan vinden we het jammer dat het interview wordt onderbroken. Ja, Maak geen Fragmenten. Uh, als ik uh, tijd over heb, dan uh, zou het zomaar kunnen, maar niet de hele avond. Ik dat is nu al. Ik zou zeggen al. doe maar. Zeven van tijd over hebben vanavond. <laughs> <laughs> <laughs> Zonge, jongen, jongens, dank jullie wel. Ja, nee, graag, ja, graag, ja, ja, voor zo. de bijdrage aan het evenement. Moans van Loosenoord bij de Formule 1. Ja, op dit moment een pitstop van Sebastian Vettel. En die lag aan de leiding. Maar dat kwam alleen maar omdat Fernando Alonso... één uh, ronde eerder al in de pitch was geweest. Een pitstopje overigens van 3,3 seconden. Even later Jensen Button opgerukt naar de derde plek. Ook een pitstop van 3,3 seconden. Dus als ze allemaal geweest zijn om andere banden te halen... krijgen we een goed beeld. Maar Alonso gaat nu weer aan de leiding. Vettel sluit aan op de tweede plaats. Jensen Button in derde positie. Een prachtige inhalactie overigens. Waarmee die Michael Schumacher te grazen nam bij het aanremmen voor de hele scherpe herpin aan de achterkant van het circuit. Werkelijk formidabel. Jensen Button begint weer een beetje van zijn oude vorm terug te vinden. Dus Alonso, Vettel, Button, dan Schumacher. En het wachten is nog op de pitstops van de mensen die niet geweest zijn. Nederland-Amerika, Theo Prashar. 9 laatste slagbeurt. 4-2. Nederland doet iets terug met invallers. De Kuba met een 2 hongslag honkslag tegen de boarding aan. Gevolgd door Joseva met een honkslag. En dat betekende het, vierde punt, het tweede punt voor Nederland moet ik zeggen. En nu aan slag Brian Engelhardt, De man die getergd moet zijn. De hele week aangewezen slagman stond. Maar niet goed gepresteerd heeft. En wordt nu in de slotfase van de wedstrijd nog in de ploeg gebracht. En het enige wat Nederland zou kunnen redden is een hele verre bal van Engelhardt, Het liefst over de boarding. Maar of dat gaat lukken in die negende beurt. Nederland voorlopig nog flink op achterstand en uh, het is hun laatste slagbeurt. En ja, dat was nieuws. Ja, met uh, Yuri Stubinitski. Het IMF wil geen hulp meer geven aan Griekenland, meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Als het bericht juist is, dan kan Griekenland over een paar maanden niet meer voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Dan moet het land mogelijk uit de euro stappen. De Europese leiders in Brussel zouden weten van het voornemen van het IMF. De voorzitter van het Olympisch Comité van Libië... die vorige week in Tripoli werd ontvoerd, is vrijgelaten. Het is niet duidelijk of er losgeld is betaald. Twee auto's met daarin gewapende mannen in een militair uniform... hielden de auto van de voorzitter vorige week zondag tegen... en namen de man toen mee. En in Oslo heeft de Noorse premier Stoltenberg een krans gelegd... ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Oslo. Hij legt ook een krans op het eiland Utøya, waar Anders Breivik vorig jaar een bloedpad aanrichtte... In heel Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks nog een keer de analyse van Michael Bogert. Hoe beleefde hij zijn laatste dag in de Tour? Wacht even, kom zo een tourflits. <laughs> Geo, uh, champagne of een uh, lauw Engels biertje voor Wiggins? <laughs> ik denk dat hij zelf een lauw Engels biertje prefereert. Want het is wel een echte Brit. En ik zie hem inderdaad zo staan met een paar van die biertjes waar geen schuim meer op staat. Halve liters, gewoon zo'n groot breed glas. En dan huppakee, klok, klok, klok, achterover. Ja, Bradley Wiggins, we hebben allemaal natuurlijk de verhalen over hem gehoord. De alcoholverslaving uh, erfelijk blijkbaar. Want zijn vader, ja, die is er uiteindelijk aan onderdoor gegaan. Die, uh, die is een aantal jaren geleden overleden in Australië is vermoord op straat als een soort klochaar, als zwerver. Een uh, bijzonder verhaal hoor, dat hele familieverhaal van die Bradley Wiggins. Maar er is al veel over geschreven, veel over gesproken. Bradley Wiggins dus in deze Tour. Hij heeft zich voor deze Tour alles ontzegd. Hij heeft alles laten staan. Maar dat deed hij ook bij de eerste Tour de France, die hij echt als klassementsrenner wilde gaan rijden. En op het moment dat ze toen over de finish kwamen in Parijs, heeft hij meteen de koelkast geplunderd bij de ploegleiding in de bus. Want uh, toen uh, gingen die biertjes ineens heel snel naar achter. Voorlopig houdt hij zich nog even rustig. Hij reed zojuist aan de staart van het peloton, liet zich ook even door al die ploegleiderswagens voorbij rijden en nam de felicitaties natuurlijk met een brede glimlach in ontvangst Bradley Wiggins, de winnaar van de Tour, bezig aan zijn défilé. voor hem natuurlijk een soort ja, moment van glorie, het gouden moment als hij straks hier voor de eerste keer over de Champs-Élysées mag denderen en dan weet dat al die mensen daar ook staan om hem daarna toe te juichen op dat podium in Parijs. Het hele peloton ze rijden rustig, we zien er een paar paar meelopen. Die kunnen in galop gewoon het tempo van het peloton makkelijk bijhouden. Ik denk dat ze op dit moment, nou een kilometer of 25, misschien zelfs langzamer per uur rijden. En dat allemaal op weg naar Parijs. 111,5 kilometer nog. Het worden hele lange kilometers hoor. Want als je bedenkt dat ze 120 kilometer moesten rijden dat betekent dat ze nog maar 8,5 kilometer hebben afgelegd. En we zijn alweer een tijdje onderweg, hè? drie kwartier zo'n beetje met deze wedstrijd. Maar goed, het gaat rustig aan. En straks, echt waar, neem van me aan, dan gaat dat tempo Omhoog. en wij van ons hier aan de finish met de geluiden die u de hele tijd voorbij hoort komen de reclamekaravaan de extended de uitgebreide reclamekaravaan komt langs ook die mensen zijn blij dat ze Parijs hebben gehaald. Radio 1 Et tour roule Passez vos vacances avec le Tour de France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 Want this plot to twist I've had enough mystery Keep building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 Johnson met Sitting, Waiting, Wishing. Geboren en getogen op Hawaii. Zo. Met een mooie bloem hier. Hawaii-boomhout. Ja. <laughs> de Grand Prix van Duitsland. Wat hadden we ook alweer? Natuurlijk uh, Vettel, Alonso in omgekeerde volgorde. Hans van Loosende. Ja, en die, die volgorde is nog steeds uh, ongewijzigd. Uh, Alonso aan de leiding uh, met de Ferrari voor Vettel. En op de derde plaats is het Jensen Butter. De vierde en snelste man op dit moment op de baan. De Finn. Kimi Rijkeunen. Hij rijdt in vierde positie en doet dat uitstekend. Is Michael Schumacher voorbij gegaan? Ook al in die herpin waar Schumacher eerder te grazen werd genomen door Jensen Button. Dus er is geen gelukkige bocht voor de Duitsers daar. Maar goed, die heeft toch wat krediet daar natuurlijk op die tribunes van het prachtige motodroom in, in Hockenheim. Schitterend circuit. Hier wordt al jaren de Formule 1 gereden. Afwisselend werd toerbeurd dus met de Neurboerlinge circuit. Wat van de week nogal in opspraak kwam. Doordat daar een dreigend faillissement is. Heeft allemaal te maken met geld en de Europese Commissie. Hele grote problemen problemen dus bij het andere circuit in Duitsland uh, in de Eifel. Maar hier in Hockenheim gaat het goed. Er wordt gesproken over tussen de 90 en 100.000 uh, toeschouwers vandaag. Ja, maar wat wil je met zoveel Duitse coureurs? Want achter Rijken en Michael Schumacher... rijdt ook nog een keer Nico Hülkenberg op de zesde plaats. Daarachter is het Perez, Mark Webber, achtste. Ja, en die gaat dan toch wel veel punten verliezen... in de strijd om het wereldkampioenschap. Webber Australië, die tweede staat met 13 punten achterstand... op Fernando Alonso. Maar Alonso kan zich geen foutje permitteren... want Vettel zit er vlak af... En we zitten nog niet halverwege de wedstrijd. Dat is, uh, dat is erg mooi om te horen. Theo Plachia, je had dacht ik een stand van 4-2 uh, voor Amerika tegen Nederland. Zeker, maar dat loopt de Amerikanen nu heel erg dun door de broek. Want het is 4-3 geworden in de negende slag. En nog steeds laatste slagbeurt op het gooien van Burke, de reliever heeft Nederland het derde punt ook over de thuisplaat gebracht. En allemaal met behulp van invallers. En nu heeft de Amerikaanse coach ingegrepen en ook die reliever burger afgehaald. En een andere man op de heuvel gezet. En hij moet het zien te doen voor Amerika met het eerste en het derde hond bezet. En dan slag Shaldimar Dahnci, de midvelder. De man van de Neptunus. Een hoekslag van hem zouden gelijk maken betekenen. En uh, wie weet wat we hier nog een uh, verrassing krijgen in die negende beurt. Voorlopig nog wel de achterstand voor Nederland. 4-3, maar met 1 en 3 bezet zit de kans van een sensatie er volledig in. Bradley Wiggins brengt als eerste Brit in de geschiedenis het geel naar Parijs. Veel Britten zijn naar de Franse hoofdstad gekomen... om deze historische gebeurtenis bij te wonen. U hoort een bijdrage van verslaggever Jors van der Kerkhof. Bradley Wiggins is aan het fietsen, dat zeggen ze... maar eigenlijk loopt hij hier al gewoon rond in Parijs. Aan het parcours, vier Bradleys met uh, maskers van Bradley. Ja, ja. Mij, het wordt een raar interview, want ik kijk in twee zwarte gaten... en de ogen van Bradley zijn groen-grijs... maar deze zijn er zwart en daarachter... Zitten meneer. What a lovely day. Sport in history for for us. Die vertelt hoe mooi het is vandaag, hoe belangrijk het is voor Engeland. Bijzondere dag, goeie renners. First, first, winner, second place as well. Het wordt genieten. This is going be a fantastic summer. Can't wait. Heel veel Engelse vlaggen en bij de hekken. Zitten mensen met hun rug nog naar het parcours toe, zitten een stokbroodje te smeren. Ja, much, het Franse eten is goed, maar ze voelen zich enorm Engels. Very much Engels. Ja, yeah, hier to support Sky Team. It's gonna be a great day. Yeah. Can be a great day. And we got Bradley here with us already. En hier staat ook een Bradley, niet met een masker op, maar met een zonnebril. En twee bakkerbaarden. Hij lijkt er sprekend op. Ja, they are playing. Sorry, no black people. Er staan drie mensen bij hem die een groen shirtje aan hebben met de naam van hun fietsvereniging. Ja, yeah, dit is onze lokale village cycling group. Yes, yeah, I borrowed this one because so I'm not in it officially. We <laughs> do cycle every week rond the village and Het Fietsen wordt wel steeds populairder, maar zij fietsten eigenlijk al ieder weekend gewoon een tochtje. You already did, didn't you? We were cycling, but yeah, it's. Yeah. But en het is niet alleen Bradley Wiggins, het is het hele team van Sky. Het is niet alleen Cavendish en Wiggins, het is het hele team Sky en GB Cycling. Oh ja, er zit ook nog iemand in een oranje pak. Vel oranje pak. Ah, niet vieren. Ja, er zijn er weinig op parcours, dus ik denk dan nou, moet ik het maar doen, of dan moeten wij het maar doen. Resultaten zijn er misschien nog niet, maar dit resultaat mag er wel wezen. Denk. Ik. De Engelse vlag om zijn schouders en bij haar omgebonden om de middel. Het is een grote dag voor Engeland. I've been following um, the Tour de France for 25 years, and some jaar years er no British riders in the race, and now to look at us winning it, winning stages regularly. Mark Cavendish hopefully winning today. It's amazing. Een paar jaar geleden werd deze man die al 25 jaar de Tour de France volgt, werd geïnterviewd door de Noorse radio. Oh, Ik werd got interviewed by Norwegian radio and they said, Will Britain never win? Tour de France. Nooit zou er iemand uit Engeland winnen. Wait till Sky comes along. Nou zie vandaag we'll het ongelijk van die Noor. We already knew that Sky Ja, Yeah, I knew. Yeah. But there was no Sky team then. We kwamen back and we won it. Dat is wat ze and en dat is wat And it En het is niet alleen Wiggins, het is ook Cavendish en Vroom. Ik denk dat het een heel really goed team is. Ik denk dat cycling een is. Ik denk dat de volgende keer, als het meer more is... then um, Vroom misschien the leader. En ja, deze man heeft verstand van wielrennen en zegt dat het een teamsport is. Het was dus helemaal niet raar dat Vroom die etappen in de bergen niet mocht winnen. Cavendish wint de olympics, Vroom wint de World Dat is in Holland, isn't Ja, ik denk dat we dat that. En next jaar, wie weet. Wiggins wint de tour, Kevin Dus wint de Olympische Spelen, en Froome wint bij ons in Nederland het wereldkampioenschap. We're back to to rule the world. En ja. <laughs> ze zijn weer even de baas over de wereld. De rest van Europa have been outclassed by the Brits this year. Definitely. It's only this year. Only this year. But wait till next year. We're going to come back bigger and better next year. Gio, Gio uh, uh, komt er al wat meer vaart in, in de beentjes? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik zou willen liegen, maar dat gebeurt echt voorlopig nog even niet. Hoor. We hebben ze juist een heel mooi plaatje gezien. De hele ploeg van Sky, tenminste de acht man die nog in de tour zitten... lieten zich afzakken daar en uh, lieten zich even uitgebreid fotograferen... door uh, alle mannen op de motor, door de cameraploegen natuurlijk. Gewoon eventjes in beeld nemen. En het is toch een mooi gezicht terecht dat Bradley Wiggins dat even organiseerde. Want het is natuurlijk met name ook zijn ploeg geweest die deze toeren mee heeft uh, gewonnen. Wiggins, Boas van Hagen, de Noorse kampioen. Kevin is natuurlijk de wereldkampioen. IJssel, trouwe sprint -aantrekker. Ook een man die veel tempo heeft gemaakt. Froome. Ja, wat moeten we nog over Froome zeggen? De man die tweede werd, maar die zo geweldig goed bergen opreed. Christian Knees, kilometers op kop gereden. Richie Port en Michael Rogers. Allemaal hebben ze bergenwerk verricht voor uh, de winnaar voor Bradley Wiggins. Jammer dat Konstantin Tsutsu, dat hij er niet bij is. De wit Rus. Hij is uh, gevallen. Was een van de eerste uitvallers in deze tour, maar ik heb wel begrepen dat hij vanavond gewoon in Parijs is om het feestje mee te vieren. En dat doen ze dan goed bij Team Sky. Daar rijdt Wiggins achteraan het peloton met zijn hele ploeg. Tempo nauwelijks omhoog gegaan. We hebben nog 105,4 kilometer af te leggen. Dat betekent gewoon dat we 14,5 kilometer hebben gereden. Het gaat heel erg langzaam, maar dat is mooi. De Radio 1 Sportzomen. Bogert aan de meet. Ja, laatste keer denk ik. Aan de meet, Michael. Goedemiddag. Goedemiddag. Aan, ja, aan de meet. Waar is aan de meet voor jou in dit geval? Waar sta je? Ik uh, zit nu uh, bij Gio, uh, ah. aan de uh, Precies op de streep zitten wij. Dickies, hè? Op de Shams. Daar zijn wij jaloers op. Op de Shams, ja. Het is Als... heel warm hier in het hok. <laughs> dat hok, dus daar zijn niet jaloers op. Je mag zo naar buiten. Ja, ja, ja. daar is nog warmer. <laughs> nou, dan blijf je binnen. Ja. Michael, vertel. Uh, de renners finishen vanavond uh, nog even uh, feesten. En dan, hoe gaat het dan verder voor een renner? Nou, er zijn een aantal ploegen die hebben hier wat georganiseerd, dat, uh, dat is altijd zo. En dan, uh, ja, dan blijf je hier, dan heb je een diner en misschien een heel klein feestje of een groot feestje. En dan uh, vertrekken ze morgen naar huis, omdat uh, ja, de Spelen komen er natuurlijk aan. Die zijn volgende week al, dus ik denk dat uh, drie kwart van, of een kwart van het peloton zeker gelijk doorgaat naar Londen. En dan heb je ook nog een gedeelte renners die gaan de, de criteriums in. Ja, de, zeker de Nederlandse renners. Uh, er zijn er niet meer zo heel veel in koers. Maar de jongens die in koers zijn, die zullen vast morgen in uh, Boxmeer aan moeten treden. Dus die, uh, die gaan waarschijnlijk vanavond al naar huis en dan morgen in Boxmeer rijden. En is dat dan echt geld ophalen? Is dat nog net zoveel geld ophalen in, als in het verleden, zeg maar? Nou, ik weet niet wat de startgelden zijn van de jongens. Maar uh, als je een goede tour rijdt, dan is het best wel leuk om een criterium of tien te rijden, ja. Dus wat dat betreft komt het eigenlijk slecht uit dat uh, het grote circus uh, nu al meteen naar Londen moet. Ja, ik heb ook gehoord vorige week dat een hoop uh, organisatoren met de hand in het haar zitten. Omdat de grote renners, die, die gaan door naar, naar Londen. En ja, die, die kunnen helaas niet de criteria's schrijven. Nee, en dan gaat, zij, dat, dat gaat die mensen natuurlijk geld schelen dan die grote renners. Want die moeten daarvoor voor landsglorie en uh, olympische eer de criteria's inleveren. Ja, oké, okay, maar ik bedoel, als jij, uh, als jij een beetje... Een beetje uh, je jezelf respecteert als prof, dan, dan gaan natuurlijk de spelen wel voor. Het is leuk cent te mm. verdienen, maar de jongens die heel goed hier in de Tour rijden... ...hoeven sowieso geen medelijden mee te hebben, want die verdienen al genoeg. Dus ja. die kunnen wel een jaartje de criteriums laten liggen. Nou, dan kijken we verder naar Londen. Jack, je hebt uitgerekend, over vijf dagen is het... Is uh, zaterdag is ja. het al, hè? De, de, de, de, de wegrit. Ja, dus, uh, van van Wiggins en Kevin Dish, is dat ongeveer zes dagen uh, uh, wielrennen beschreven nu? ja, zo kan je het wel een beetje zien. De Engelsen die rijden echt met de topploeg. Uh, die, die ja, die hebben echt, uh, die hebben uh, Miller, Wiggins, Froome. Stannard en Cavendish. Ja, dat is een dus topploeg is dat. En die mannen gaan, natuurlijk, uh, die gaan het daar een beetje proberen bij elkaar te houden. Dus het even een lastig moment. Ze dus moeten uh, acht keer een klim over die, die best wel lastig is. Dus als er Cavendish misschien best moeite hebben. Maar andere landen gaan het uh, die andere Engelse renners niet moeilijk maken. Dus die blijven altijd bij de eerste. En dan, dan kunnen ze gewoon als Cavendish erbij zo makkelijk organiseren. En alle, alle vluchten neutraliseren. En dan denk ik... Ja, dat, uh, dat, ze het gewoon, uh, dat ze de kaart Kevin is Heb jij enigszins verdiept in het parcours? Wat moet ik me voorstellen uh, van het parcours? Gaan het dwars door de stad? Nee, nee. Uh, ze, ze rijden eerst een lus en dan rijden ze naar buiten Londen. Daar is een rondje uitgezet. Die rijden ze acht keer. Uh, Box Hill, dat is een klim die is ongeveer twee kilometer lang is. En dan, uh, als we die acht rondjes hebben gereden, dan is het nog veertig kilometer terug naar Buckingham Palace en daar is de finish. Duizend maar is finish. het spannend, even laten we zeggen, is het een, uh, is het een onderscheidend parcours? Krijgt het echt de sterkste de kans? Nou, ook die klim. Die klim is best wel lastig. Dus daar zullen ze het best wel proberen uit elkaar te rijden. Zeker de renners die, die een massasprint willen ontlopen. Maar de laatste 40 kilometer is nagenoeg vlak. Dus ja, het is eraan. Wat heb je nog aan ploegmaats mee? Wie, wie kan er nog iets recht zetten? Het is, je rijdt maar met z'n vijven. Dus dat is heel moeilijk organiseren. Als je met negen man rijdt, is dat allemaal wat makkelijker. Of met acht, maar met vijf. Met één kopman erbij, dan kan je maar met z'n vier op kop rijden. Ja, dat is niet echt veel. Maar waar is Italië gebleven als wielernatie? Nou, dus volgens mij is er een Italiaan derde geworden. Nibali. Ja, ja maar de rest, zeg maar, een de, de, de, de, de, de bredere groep... Nou ja, ze hebben het nog altijd beter gedaan dan de Hollanders. Ja, maar daar is niet zoveel voor nodig. Dan moet je gewoon voor op je fiets blijven zitten. Nou ja, It Italië, ja, het is even misschien ook wat minder. Maar ja, dan kan je ook weer van de Spanjaarden zeggen. En dan, dan wint toch Sanchez en Valverde ja. en een rit. En ja, die Italianen, die, die moeten het nu van één of twee man eventjes hebben. En dat uh, zo in de toekomst zou weer beter worden. En dat hoop ik voor Nederland ook. Maar als je dus naar een wetkantoor gaat... en je gaat iets wedden voor de Olympische Spelen... en je doet het op wielrennen... gewoon al je geld op Kevin is, begrijp ik. Nou, ik zal niet al mijn geld op Kevin is, het, het, het, je moet altijd nog maar even die wedstrijd rijden. En uh, het is niet zomaar even dat hij daar gaat winnen. Dat het is, het is uh, heb je zelf ook wel gezien, wielrennen is een hele onvoorspelbare sport. Je hebt met lekke banden te maken, ja. valpartijen, je concurrentie, wat doen die hoe sterk is je ploeg. Er zijn zoveel factoren die belangrijk zijn. Het is heel anders als bijvoorbeeld zwemmen of schaatsen of hardlopen. Je, je, je start en je hebt een finish en, en je hoeft niet naar een ander te kijken. Dus er is geen tactiek bij. Gewoon met het hardste gaat die wint. Ja, met wielrennen is dat even een beetje anders. Dus ik, ik, Hij heeft nog niet zomaar gewonnen. Maar hij is wel een hele grote kans. hebben natuurlijk. Jij zei dat je bij Gio zat. We weten hoe Gio is. Heeft hij jou ook al wat champagne aangeboden? <laughs> nee, ik, ik, ik mis weer de boot. Ik kom hier aan en toen... Hij, te laat, hij komt weer gewoon weg. te laat. Verbazingwekkend. Dus normaal, normaal mis ik dat nou, daar hebben we een flesje bij, hoor. Kijk, ja, hij kijk even. O -o, hij vertelde net wel, hij had wel een ereplek. En we zitten oh. echt, nou okay. ja, letterlijk ja. op de streep... we hebben de beste plek van alle commentatoren hier. Ja, ja, kleine tip, uh, kijk even onder de desk in zijn tas, als je wil, Michael. <lacht> en we bedanken, Michael, voor zijn bijdrage. <lacht> ja, hè, ja dankjewel. Sport, ja, hartstikke. Jullie bedankt voor de fijne samenwerking. <lacht> nou, ja. nou, het was uniek. Ja. Nou, dankjewel. dankjewel. Volgende keer ja. bij ja. mij, oké. Even honkbal, want we gingen echt langzij komen met heel Plosja. Was dat de teneur van je vorige bijdrage? Dat was het. En als de jong op het derde honk niet was tegengehouden door de coach... dan had hij gelijkmaker wellicht op het bord gekomen. Maar uh, dat gebeurde niet. Het was Daentje die uiteindelijk met drie slag naar de kant ging. Waarbij Nederland twee honklopers die achterliet op het eerste en het derde honk. En de eindstand 4-3 wordt in het voordeel van Team USA... En als je dan kijkt de onderlinge resultaten in officiële interlands tussen Nederland en Amerika... dan is deze uitslag niet zo verbazingwekkend. Vijf keer slechts was er winst voor Nederland en 31 keer wonnen de Amerikanen. Dus die past wel in dat rijtje. Maar Nederland presteert toch teleurstellend op deze honkbalweek. De wereldkampioen wint slechts twee partijen en wordt vierde. Maar het is natuurlijk een team zonder de Amerikanen die in het buitenland... zonder de Nederlandse spelers die in Amerika spelen. Die hebben we toch nodig om hier te winnen... En ook straks op het EK. Want het was een voorbereidingsverlooi op het EK. Dat in september in Nederland verspeeld gaat worden. Dan zal de selectie er ongetwijfeld anders uitzien dan we hier gezien hebben de afgelopen dagen. Dan komen er een paar mannen bij die de bal goed kunnen slaan. Want dat was het probleem deze week. De verdediging was wel oké, okay, maar de aanval bleef ver achter. En de inzet wordt dan op dat EK de titel terughalen op Italië. We kijken er al naar uit. Nederland vanmiddag dus vierde in de hokbalweek. Sound, maar het is gewoon een uh, mooi vrouwtje dat komt uit Suriname. En uh, Sabrina Stark heet. Uh, echt lekker nummer. En het leuke is dat de klankkleur ook eigenlijk is uit de tijd van Diana Ross. Weinig bas erachter, een beetje vlak liggend. En haar hoogtepunt was in 2006, toen ze mocht optreden in Harlem, oh Het geweldige Apollo ja. Theater. En Geweldig. hebben we hebben de laatste op bezoek gehad, Jack. Dat was nog voordat jij hier in was. Dat was voor de, mijn of, tijd, of, ja. Dus ja, voor dat, ja, voor alles was tijd, nog in Zwart-Wit toen. Het begin van de Ja, Zeker. Ja, Hockenheim, dat zijn de auto's natuurlijk, Hans. En we hadden Alonso nummer 1. Ja hoor, Er zijn nog steeds Alonso op de eerste plek. Maar we hebben een bizarre situatie op dit moment in Hockenheim. Wat is het geval? Uh, Lewis Hamilton heeft een, uh, een extra pitstop gemaakt. Dat kwam omdat hij een uh, lekker band had. de openingsfase van de wedstrijd. En hij is uh, in 17e positie op de baan gekomen na die pitstop tussen Alonso... En Vettel, eerst zat hij achter Vettel een tijdje op de derde plek. Toen zat hij voor zijn teamgenoot Jenson Button. En kreeg te horen vanuit de pist van, ja, je moet wel ruimte maken voor Button. Die mag je niet hinderen, want die rijdt op de derde plaats. En ja... Die andere, Hamilton, rijdt natuurlijk op een ronde achterstand. Maar wat heeft Hamilton gedaan? Die is ondertussen Vettel gepasseerd. Rijdt op de tweede plaats voor de ogen van de toeschouwers. Maar in feite ligt hij 17. En hij begint nu op dit moment Alonso te bedreigen. En hij mag er natuurlijk langs. Want je mag jezelf zeg maar, uit die ronde achterstand halen. Daar is helemaal niks mis mee. Maar Alonso die had een op van slechts één seconde op Vettel. Dat zijn er ondertussen wel twee geworden. Want die laat zich helemaal niet zo makkelijk eh, inrekenen door... Eh, door... Hamilton. Dus op dit moment Alonso nog wel aan de leiding. Terwijl in de pitch het team van McLaren Mercedes... en dat is het team uh, van Hamilton zich klaarmaakt uh, voor een pitstop... is dat natuurlijk niet voor Hamilton, maar voor zijn teamgeloof. Uh, Jensen Button die komt nu binnen. En ja, Button zal de derde plek even moeten inleveren... maar kan hem straks weer terugpakken. Button down. Oh, We zijn er direct uh, met... Uh... Wat ons betreft het laatste uur, maar uh, dan is het nog lang niet gespeeld, want we hebben natuurlijk de hele dag Radiosport zomer tot vanavond laat.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 Weer een relatie? Mensenrelatie.nl